Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Regisseur en filmproducent Georges Sluizer is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Zijn grote doorbraak als regisseur kwam in 1988 met de film Spoorloos. Voor deze verfilming van het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbé kreeg hij een gouden kalf.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 Volgens de organisatoren waren er zelfs zo'n 300.000 mensen op de been. Aan het protest deden ook beroemdheden mee, zoals acteur Leonardo DiCaprio en zanger Sting. De Mars in New York maakte deel uit van een wereldwijde actie. Ook in bijvoorbeeld Melbourne en Amsterdam gingen tienduizenden mensen de straat op. De betogers willen dat de politiek meer doet voor een schoner milieu. Dinsdag begint in New York een klimaattop van de Verenigde Naties waar veel wereldleiders bij zijn. De zes miljoen inwoners van Sierra Leone mogen de komende dag weer de straat op. Het heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het leven in Sierra Leone heeft drie dagen stilgelegen om huis aan huis te controleren of mensen besmet zijn met ebola. Hulpverleners hebben 92 lichamen weggehaald en bij 56 mensen de ziekte vastgesteld. In totaal is zo'n 75 van alle huishoudens bezocht. Eerder leek het erop dat het uitgaansverbod zou worden verlengd omdat nog niet overal was gekeken. In Sierra Leone zijn volgens de statistieken tot dusver 560 mensen overleden aan ebola. Het weer, het koelt af tot een graad of 12, overdag wolkenvelden en in het noordoosten kans op een bui. Later breekt op veel plaatsen de zon door. tot hooguit 17 graden en er staat een stevige noordenwind. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. You chose me to slay, I saw what you did, uh-huh, and said nothing, but watch, Locked, up, and kept bluffing, and scheme to capture the skill of your rapture, master, become the master, and kick at you, Plan a new span for this woman, made to be deadly just like the omen, no more tripping, too strong to fall, yeah. shoes on the other foot, shots of mine are cold, little did you know what you were showing, it hurted when you flirted, but I kept going, now the student is the teacher, you can't freak huh? off, played the game of life, and, and I beat you Only me Hold on.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 Won't somebody help me? Ritme, ritme van ZFM.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 Peace. Thank you.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 Stek ik mijn op, ga maar voeten zo Ik voel me ik dans. jij dan swingen, jij zo lekker dat ik te gaan dans. steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me ik dans. jij dan swingen, ja zo lekker ik te gaan dans. The chance